Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De advocaten van krooggetuigen Nabil B. willen dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie opstapt... Ze reageren daarmee op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat gisteren verscheen. Daarin staat dat de politie en het Openbaar Ministerie veel signalen hebben gemist... in de aanloop naar de moorden op de broer van Nabil B., R de Vries en advocaat Dirk Wiersum. De OM-baas zei gisteravond in Nieuwsuur dat hij nog niet van plan is om eerder op te stappen. Over drie maanden is het sowieso eindetermijn. Precies. En dat heeft met dit onderwerp als zodanig niks te maken. Ze zijn nog vol energie en intrinsieke motivatie om datgene te doen wat in deze drie maanden nog kan gebeuren. Voetballer Lionel Messi heeft een heftige bedreiging ontvangen. Vanmorgen werd in zijn geboortestad in Argentinië de supermarkt van zijn schoonouders beschoten. En het bleef niet bij die kogelgaten. De schutters lieten ook een stuk karton achter met erop de boodschap Messi we wachten op je. Niemand raakte gewond bij de aanval. Het is onduidelijk waarom de schutters het op Messi of zijn schoonfamilie hebben gemunt. In Amsterdam-Zuidoost is een onderdeel van een monument voor Nelson Mandela verdwenen. Het werk bestaat uit zeven blauwe gezichten gemaakt van brons. En één daarvan staat sinds vannacht niet meer op zijn plek. De gemeente doet aangifte van diefstal. Inmiddels staat er een hek om het monument heen. Maar er zijn ook camera's geplaatst en zijn de gezichten beter vastgemaakt. En voor de voetbalsters van Ajax kan het weekend niet snel genoeg beginnen. Zaterdag spelen ze namelijk voor het eerst in de geschiedenis een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Het is ook meteen een klassieker tegen Feyenoord. AT5 sprak met spits Romee Leuchter over hoe speciaal het komende weekend voor het team is. Ja, heel speciaal. Ik denk uh, voor iedereen uh, sowieso in het vrouwenvoetbal is dit natuurlijk een heel mooi moment. En uh, ik denk dat wij als team er heel erg naar uit. Dus uh, daar hebben ik super veel uh, zin in. Als klein meisje droom je natuurlijk van uh, spelen in grote stadions. En, uh, ja, dat gaat nu gebeuren, dus uh, nee, dat is echt uh, mooi. Er zijn nu al meer dan 28.000 kaarten verkocht. En dat is een record. Nog nooit waren er zoveel toeschouwers bij een wedstrijd in de vrouweneredivisie. Het weer, ook vanavond blijft het droog. Komende nacht kan het land inwaarts een graadje gaan vriezen. Morgen lekker veel zon en dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt inmiddels overal weer goed door in Noord-Holland. Eén viel er nog op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en roelof De Dan rijdt het nog altijd langzaam over 8 kilometer en een vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. And won't right me. And all my days I can never find a picture that's right to see And all my days I will never be a good boy Doing some charity Love all my days It will never be me doing something right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 Oh, oh. Ja, dat ja. Ja. Ah, is een leuke vraag. Want ja, ik zat is, er ineens is, zo te bedenken. zeker een leuke van, vraag. Van, van, van, van, hè, als ik dan jou zo beluister dan ja. zit ik er in een keer te bedenken. Van hoe omschrijf je je dan zelf in dat opzicht? Ja, jeetje. Leuke vraag. Ik heb altijd naar muziek geluisterd waar tekstueel wat meer gebeurde Laat ik het zo zeggen. Ik ben wat meer...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 zijn de eerste komende gasten die hier aan bod komen. Nu tijd voor Gronings materiaal en ze komt oorspronkelijk uit Roemenië. Joana Jorgu heeft ook weer een single onlangs uitgegeven en uitgebracht het nummer dat heet Porto.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 En de laatste voor vanavond als het gaat om het muzikale gedeelte. Ja, dat is nog iets wat nog niet 1, 2, 3 terug te vinden is op allerlei streamers, platformen en noem maar op. En wellicht dat dat gaat gebeuren als Arjen dat nog eens een keer gaat uitbrengen. Hij kniekt wel. Ja, ik hoop het. <laughs> ja. uh, en het nummer dat heet uh, The Water. En dat is uh, de laatste voor vanavond. Daar komt ie. <tie>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 Verhaal. Straks nog even de afronding. Daar hebben we nog 2,5 minuten de tijd voor. Want uh, dit is even behoorlijk veel stuiterwerk van de Amsterdamse band Tape Toy.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 Uh, www.ranjamusic.nl en, uh, en ranja met een y. Y. En op Instagram. Ja, en op het, Instagram. Is het, is het is hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal. Uh, dan die songwriter waar ik het over had. Want uh, dat is degene uh, die ook iets over het klimaat uh, heeft uh, geschreven en er daar ook een song over gemaakt heeft. En dat is deze, Haruka Laura met Turn the Tide.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 Out in the sky I don't wanna see them fly When I can't see myself een andere te weg kan brengen. Roofman. Um, ben een beetje getriggerd... Uh, doordat op een gegeven moment... Uh, collega Conjo Vergeer uh, daarmee kwam. Uh, die heeft uh, op uh, de socials... zijn... rubriek Your Daily Dutchy. En daar zat hij uh, in. En wat uh, gebeurde er? Uh, ik draai dan het. En vervolgens was er een andere radiocollega waar ik... Uh,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 More is not the answer. En dat is ook uh, meteen de afsluiting... voor deze alternatieve FM. En volgende week zijn we er weer. Maar dan met Kiwi Club. Dag hoor!